Zo zal ook in het kort een samenvatting geven van de preek met het Nederlands. En we hebben de vorige keer een begin gemaakt door te spreken over de hardheid van de harten. We hebben gezegd dat heel veel mensen te kampen hebben met ziektes van het hart. En ik heb de vorige keer voorgesteld om vandaag even stil te staan bij de zaken die kunnen helpen. Bij het wegnemen van deze hardheid. Bij het wegnemen van deze ziektes. En belangrijk is om te weten dat het hart toch wel de koning is van het lichaam. Zoals wij de vorige keer hebben gezegd. Wanneer het slecht gesteld is met het hart. Dan zal zoiets ook invloed hebben op de rest van de ledematen, Op de rest van het lichaam. En al-Hassan al basri Rahmatullah, aleyhi, die heeft iets moois gezegd. Hij zei degene die zoekende zijn naar zoetheid, naar heerlijkheid en we zijn alle zoekende naar deze zaak. Hij zei die moeten het zoeken in drie zaken. Dus met andere woorden, het is nergens anders te vinden. Hij zei, zoek het allereerst in het gebed. Zoek het in het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala zoek het in het lezen en het overpijnzen van de Koran. Als je dit hebt gedaan, dan moet je die zoetheid vinden. Als je het niet hebt gevonden, weet dat de deur voor jou gesloten zal worden gehouden. Met andere woorden, jij komt de nood doorheen en jij zult nood die zoetheid ervaren. Eén van de eerste zaken die jou kunnen helpen om je hart te verzachten om een beter hart te krijgen, is het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala is genezing voor de harten. Het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala was het advies van de profeet richting zijn metgezellen. Hij zei tegen Muad ibn Jabal radiyallahu an. hij zei tegen Mu'allahi bij Allah, de profeet acht het nodig om te zweren. En hij zegt, ik hou van. Ik hou van jou, O oh Moab. Een grotere eer kan een persoon niet toekomen. Dat de profeet tegen jou zegt. Ik hou van je, O oh Moab. En hij zei vervolgens tegen hem. O oh Moab, ad, ik adviseer je het volgende te doen. Een advies van iemand die van je houdt, O oh Moab. Luister goed. Ik adviseer je om het volgende te doen. Hij zei tegen hem, laat het niet na. Om telkens. Als jij het gebed afrondt. om de volgende woorden te zeggen. Allahumma a'inni ala wa wa Oftewel, O oh Allah, sta mij bij. Help mij in het gedenken van U. Help mij in het aanbidden van U. Help mij in het betuigen van dank richting U. Deze woorden moest Mu'ad radiallahu anhu niet achterwege laten. steeds als hij zijn gebed Afronden. En ook zei de profeet tegen ons, zal ik jullie op de hoogte stellen van de beste daad die jullie tot uitvoer kunnen brengen. Een daad die zelfs beter is voor jullie dan het uitgeven van goud en zilver op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Een daad die zelfs beter is voor jullie dan het voeren van gewapende strijd tegen jullie vijanden. Ze zeiden natuurlijk, ja rasulallah hij zei tegen hun, zikrullah. Het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. En het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala beperkt zich niet tot een daad van de tong. Het beperkt zich niet tot het uitspreken van woorden zoals subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, nee. Het moet gepaard gaan met een overtuiging. Die verankerd ligt in het hart. Je moet je Heer met je hart gedenken. Alvorens jij dat doet met je tong. Want het draait uiteindelijk om het hart. Want Allah zegt in de Koran. Allah bidhikri qulub." Is het niet middels het gedenken van Allah. Dat de harten tot rust komen. Dus het gedenken van Allah. Is gerelateerd aan de harten. Dus het moet iets zijn. Wat uit het hart komt. Anders heeft het geen zin. En de beste gedenking die een persoon kan verrichten is natuurlijk het lezen van de Koran en het overpeinzen van de Koran. De Koran is de beste genezing voor je hart. Het volstaat om te weten dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd. En wij doen van de Koran neerdalen hetgeen wat als genade en genezing dient voor de hart. Hetgeen wat als genade. En genezing dient voor de harten, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom zei Uthman anhu, die een leerling was van de profeet. Als jullie, jullie harten zouden reinigen, jullie harten zuiver zouden maken, dan zouden jullie nood genoeg krijgen van de woorden van jullie Heer. Maar wat je ziet vandaag de dag, een persoon slaat het boek van zijn Heer open, na twee minuten doet hij hem weer dicht. Hij heeft er genoeg van. Dat geeft aan dat zijn hart niet zuiver is. Dat zijn hart niet gereinigd is. Een andere zaak die jullie kan helpen om af te komen van de hardheid van jullie harten, om jullie harten te genezen, is het doa. Als je hebt gelet op de woorden van de profeet aan Moab, hij zei tegen hem, laat het niet na om je heer te vragen, met andere woorden om doa te verrichten. Doa, beste mensen, zoals de profeet heeft gezegd in de overlevering, het dua hualebade is de aanbidding. Het dua is de aanbidding, zei de profeet. Het dua is het hart van de aanbidding. Het doa dat je Allah subhanahu wa ta'ala vraagt om je te helpen, te steunen, dat jij je toevlucht tot Hem zoekt, en in dit geval dat je hem vraagt om je hart weer te verzachten, om je hart weer tot leven te brengen, want je hart is dood. Wanneer jij Allah niet gedenkt, wanneer je hart Allah niet gedenkt, dan is je hart dood. Dus je moet Allah subhanahu wa ta'ala vragen om je hart weer tot leven te brengen. Maar beste mensen, waarom? Horen wij heel vaak mensen zeggen, ik heb dua verricht, maar het heeft niet geholpen. Ligt het probleem bij Allah of ligt het probleem bij jou? Natuurlijk ligt het probleem bij jou. Want als je het hebt over het, dua, het verrichten van dua, dan moet het dua gepaard gaan met een aantal voorwaarden. Dus men moet voldoen aan een aantal voorwaarden. En dan moeten wij ook een aantal belemmeringen uit de weg opruimen. Anders zal die dua niet verhoord worden. Ik heb een aantal van die voorwaarden genoemd. Een aantal van die belemmeringen ook genoemd. Ik ben begonnen door te zeggen dat een persoon wanneer hij zijn heer vraagt... ...dan moet hij stellig daarin zijn... Dan moet hij zeker weten dat Allah, subhanahu wa ta'ala, de smeekbeden van zijn dienaar verhoort. Als hij daaraan twijfelt, ja dan zal die smeekbeden ook niet verhoord worden. Je moet vertrouwen op je Heer. Dat is het eerste waar je mee moet beginnen. Je moet zeker weten dat Hij jouw smeekbeden zal verhoren. Je moet dat ook herhaaldelijk doen. Om aan te geven dat je het meent. En daarom zegt de benieuwmesud, als de profeet een smeekbede verrichtte, dan deed hij dat drie keer. O Allah, geef mij. O Allah, geef mij. O Allah, geef mij. O Allah, mij. o Allah, behoed mij. O Allah, behoed mij. O Allah, behoed mij. Als hij om iets vroeg, deed hij dat ook drie keer. Om aan te geven, herhaaldelijk dus, om aan te geven dat hij dat heel graag wil. En zo dient een dienaar ook te zijn. En het allerbelangrijkste is dat de persoon niet haastig is. We hebben hierover in het verleden gesproken. Niet haastig is... Hij doet een smeekbede en na een uur roept hij, Allah heeft mijn smeekbede niet verhoord. Dus het heeft geen zin om dua te verrichten. De profeet zegt, Allah verhoort de smeekbede van een dienaar, zolang hij zich niet haastig opstelt. Dat hij zegt, ik heb een dua verricht en die is niet verhoord. En een van de belangrijkste voorwaarden, dat een persoon zich niet schuldig maakt aan verboden zaken. Dat hij niks eet wat verboden is. Niks drinkt wat verboden is. Niks aantrekt wat verboden is. En niet handelt in verboden zaken. Want de profeet die sprak over een man in de overleving. En hij zei deze man is voor een lange tijd reiziger geweest. En jullie weten allemaal dat een reiziger zijn smeekbede verhoord wordt. Dus als iemand reiziger is, hebben wij altijd de neiging en de drang om tegen hem te zeggen. Vergeet ons niet tijdens jouw doa. Of verricht voor ons het doha. Want de reiziger smeekbeden wordt verhoord door Allah. De profeet sprak over deze man die reiziger is. Voor een lange duur. Voor een lange tijd. En hij zei. -e -bar. Dat betekent onvoorzorgd, hè? Helemaal onder de stof. En dat heeft alles te maken natuurlijk met de lange tocht. Die hij heeft meegemaakt. Dus ook dat is een reden. Om iemand smeekbeden te verhoren. Want hij voelt zich nederig. Onderwerpig. Hij is gebroken zoals ze zeggen. Dus zijn dua zal ook uit zijn hart komen, richting Allah subhanahu wa ta'ala. En vervolgens zegt de profeet, hij heft zijn handen omhoog, brengt zijn handen omhoog. En we weten dat het gewenst is, wanneer jij dua verricht, om je handen omhoog te brengen. En Allah te vragen. Dus wederom, hij voldoet aan een andere voorwaarde. En hij zegt vervolgens, zegt de profeet, ya rabbu, ya rabbu, als we het hebben over herhaaldelijk Dua verrichten, ja Rabbu, ja Rabbu. Ik voeg daaraan toe en ik zeg, en hij roept Allah subhanahu wa ta'ala aan middels één van zijn namen. En dat is ook gewenst tijdens het dua. En toch zegt de profeet, hoe kan dan zijn smeekbeden verhoord worden? Met andere woorden, zijn smeekbeden wordt niet verhoord. Gaat niet gebeuren. Uitgesloten. En waarom zegt de profeet? Omdat zijn eten haram is. Omdat zijn drinken haram is omdat zijn kleding haram is. Dan zal ook zijn smeekbeden niet verhoord worden. Dus wanneer jij ontdekt dat jouw smeekbeden niet verhoord wordt. Zoek dan het probleem in jou. Kennelijk heb jij iets gedaan waardoor die smeekbeden niet verhoord wordt. Een andere zaak die helpt bij het verzachten van het hart. Bij het verhelpen van de problemen van het hart. Is namelijk het tegenvaren dat je vergeving vraagt. De profeet zoals Omar zegt tijdens... ...en zitting van de profeet, wij waren gewoon om te tellen... ...hoe vaak hij er is stigfaar verricht. Hoe vaak hij vergeving vroeg aan Allah. En hij zegt, wij telden honderd keer de profeet Mohammed Sassam... ...die uitverkoren is, subhanallah. Een andere zaak die daarbij helpt, is het nachtgebed, beste mensen. Een sunnah die wij hebben verlaten, het nachtgebed. Dat men in de holste van de nacht opstaat om zijn heer te aanbidden... Allah subhanahu wa toen hij sprak over zijn dienaren, Ibadur Rahman. En hij noemde een aantal eigenschappen van deze mensen. Eén daarvan is dat zij de nacht knielend en prosterend doorbrengen. En ook zei één van onze vrome voorgangers, hij zei in drie zaken. In drie zaken zijn de heerlijkheden van deze wereld te vinden. En hij noemde Qiyamul layl, Liqa'ul Ikhwan wa Salatul Jama'ah. Dus drie zaken zei hij. Het nachtgebed. En dat je elkaar tegenkomt. En het gezamenlijke gebed. Dus in drie zaken is die heerlijkheid te vinden. En het laatste wat ik heb gezegd... is dat er nog heel veel zaken zijn die helpen bij het genezen van je hart. Ik heb nog een aantal daarvan genoemd. Namelijk heel veel goede daden verrichten, Omgaan met de juiste mensen. Met de goede mensen. Kennis opdoen. Het bijwonen van lezingen die je hart vermanen. Die je hart verzachten. En het belangrijkste daarbij is dat we altijd weten dat zoiets tijd vergt. Je bent niet heel snel af van de aandoeningen van je hart, van de ziektes van je hart. Het heeft tijd nodig. Je moet je best doen. En het allerbelangrijkste is dat je steunt op Allah subhanahu wa ta'ala. En dat je Hem vraagt om je daarbij te helpen. En daarom vraag ik bij deze Allah subhanahu wa ta'ala om onze harten te verzachten... en om een iman in onze harten te kweken... En een iman in onze harten tot een hoog niveau te brengen. Dat wij ook in die toestand mogen sterven. Wat subhanahu wa'alaam bij hamdakshadu laa illa illaam. Zagra